Uur. Ja. met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het advies voor het dragen van mondkapjes bijgesteld. De WHO adviseert nu om in de publieke ruimte, zoals winkels en het openbaar vervoer, altijd een mondkapje te dragen wanneer voldoende afstand houden niet mogelijk is. De WHO is door recent onderzoek overtuigd geraakt van het nut van mondkapjes. In Nederland is het dragen van, van een mondkapje in het openbaar vervoer al verplicht. De Israëlische regering sluit ruim 90 scholen na een toename van het aantal coronabesmettingen. De scholen zijn sinds vorige maand weer open, na zo'n twee maanden sluiting. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is die heropening van de scholen... de belangrijkste reden dat het aantal nieuwe infecties nu weer toeneemt. Gisteren kwamen er in Israël 118 besmettingen bij. Dat is het hoogste aantal in meer dan een maand. Het ministerie van Landbouw mag beginnen met het ruimen van de Nertse fokkerijen waar het coronavirus heerst. De rechter heeft dat besloten in een kort geding dat was aangespannen door twee dierenrechtenorganisaties. Het gaat om tien locaties van fokkerijen in Noord-Brabant en Limburg. De antiracisme demonstraties in Utrecht, Enschede en Nijmegen... zijn volgens de gemeentes rustig verlo verlopen. In Utrecht kwamen rond de 3500 mensen bij elkaar. De burgemeester riep daarop om daar niet meer heen te komen omdat het vol was. In Nijmegen kwamen naar schatting meer dan 1000 mensen bij elkaar. Daar wilde de gemeente eerst maar 750 betogers toestaan. Maar er was voldoende ruimte in een park voor meer mensen. En in Enschede kwamen iets minder dan 500 mensen af. Overal zou de anderhalve meter regel zijn gerespecteerd. En het weer, lokaal nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog en een graad of 7. Morgen begint vrij zonnig, later vanuit het westen opnieuw buien. Verder veel wind en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 you Good. God how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and me.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 to make changes One, one, love with Achiever It's a lonely night, my baby We make love for summer It's oh. so hard when you're with someone Your no, heart breaks and it ain't you But I gotta play that rest alive you a level of concern but you walk by like you never heard you could bring